We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. Alle Amerk mini-pizza's, 1 plus 1 gratis. Alle Douwe echtperts tweede halve prijs. Een staatsloterij Oudejaarslot met 500 ermaals voor 25 euro. En alle Amuse Tila en Optifrits bewaardozen en bekers, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Pop, oh, gaan we deze dus zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk, papa.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 Bestel nu de Linda Loves Feesteditie. Barstens vol inspirerende reisverhalen. Binnenkijken bij bekende Nederlanders. En betaalbare partylooks. Linda Loves. Jouw heerlijke dikke magazine met alles voor de feestdagen. Bestel nu online op linda.nl. Vierde winter in Archeon. Kom deze kerstvakantie s'avonds naar het spectaculaire lichtfestival. Overdag is het ook genieten van de jubileumtentoonstelling. Het overdekte schaatsen en de vele activiteiten. Beleef een ouderwetsgezellige familiedag in Winters Archeon.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 Kijk de actievoorwaarden op asmbank.nl Zo, lekker theetje. Oh, leuk. Met wie zou jij graag naar een concert willen gaan? Um... Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. 18 plus speel bewust. 1 januari valt de postcode kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. 538 nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Esther Dijkstra. In Hazerswoude Dorp zijn zeven gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk. Bij de botsing waren drie voertuigen betrokken. Eén auto belandde in het water. Twee slachtoffers zijn er ernstig aan toe... en de politie onderzoekt nog hoe het ongeluk, ongeluk kon gebeuren. In Weesp zijn tientallen woningen ontruimd vanwege ontploffingsgevaar... door een enorme hoeveelheid vuurwerk in een woning. De politie kwam de voorraad op het spoor na eigen onderzoek. De explosieve opruimingsdienst heeft het pand ontruimd. En voor de bewoners is opvang geregeld. De verdachte is aangehouden. Het gaat niet goed met een zeldzame bril-eend... die al bijna een jaar op Tessel leeft. Hij is in kritieke toestand opgenomen door Eco Mare en het is niet duidelijk waarom hij ineens zo achteruit gegaan is. De eend is razend populair. Er zijn al het hele jaar vogelaars op afgekomen, ook uit het buitenland. En tickets voor het WK Voetbal zijn niet duur... dat zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij zegt zich niet te kunnen vinden in de kritiek van mensen. In twee weken zijn al meer dan 150 miljoen aanvragen binnengekomen... uit meer dan 20%. 200 landen. En dat laat volgens Infantino zien hoe populair het toernooi is. En ik heb nog het weer voor je. Ja, vanavond en vannacht klaart het op. En het kan afkoelen naar min 2 in het binnenland. Morgen blijft het uh, zonnig. En er kunnen ook enkele buien zijn aan de kust. Het wordt al maximaal 6 graden. En tot zover het Vijfdrecht Nieuws. Dankjewel Esther. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen verdragingen. Wel flitsers. De A2 richting Utrecht bij Nieuwegein. 68,8. De A2 richting Den Bosch bij Eindhoven. 159,2. De A16 richting Dordrecht bij Hoek Let op de snelheid bij hectometerpaal 48.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 korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scan nu. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Gamma de Giga eindejaarsdeals.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 Top 1000. Jordi Warners. Jordi Houdini. De Houdini naar Fats and Small. Hier is Turnaround Around op 392. Radio 392. Alipa hoorde je in de 5 party tot buizen op 391 de quiz over vandaag. Vandaag gepresenteerd door Jordi en Esther op de plek van Bas en Dillen. En Rolien, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, Rolien. Jij mag zo meteen in 90 seconden jouw uiterste best doen... om zoveel mogelijk vragen over vandaag goed te beantwoorden... Lukt jou dat, dan ga je er sowieso vandoor met prijzen. Maar kom jij boven aan het weekklassement? En daar staat nu op deel met iemand met 13 vragen goed. Uh, okay. Ga je daar overheen, dan win je die 100 euro misschien morgen wel. Oké. Okay. Ben je er klaar voor, Loli? Ja, Jazeker. Ja, ben jij er klaar voor, Esther? Ja, spannend. Nou, dan gaan we weer beginnen met die quiz over vandaag. Vandaag heeft een man voor 10.000 euro vuurwerk gekocht. Nu het nog kan. Doel, vuurwerk na. Ja, als ik goed bedoel ik. Ja, Zeker. Tot morgen is de schaatskwalificatie voor de Olympische Spelen. Noem een Olympische wintersport. Uh, bobsleigh? Ja. Het laatste seizoen van Stranger Things komt bijna tot een einde. Op welke streamingsdienst is deze show te zien? Uh, Netflix? BYD is de grootste elektrische autoverkoper van dit jaar. Noem een andere automerk. Citroën? Dit jaar is waarschijnlijk de laatste keer dat vuurwerk legaal is. Welke dag is nieuwjaarsdag? 31 uh, december. Nieuwjaarsdag? Oh, 1 januari. Tiki telde dit jaar zo'n 170 miljoen betaalverzoeken. Noem een andere app. Uh, IDEO? Welk radiostation luister je op dit moment? Radio 538. <tie> Morgenmiddag staat Kinderen voor Kinderen in AFAS live. Noem een andere concertzaal in Nederland. Eh, uh, daar hoi. Ja. Het gaat niet goed met de bril eend op Texel. Noem iets anders wat je op je hoofd kunt zetten. In, In Zeeland is een toeristentreintje op een trekker gebotst. Hoe heet het bedrijf achter de Nederlandse treinen? NS. Welke dag is het vandaag? Maandag. Ja, maar welke datum? Oh, uh, 9 januari. Uh, december. Sorry. Ja, die ga ik niet goed rekenen, sorry. Nee. Um, ik wil er nog wel eentje aan je stellen. Geraldine Kemper die staat na 16 jaar weer eens in een viskraam. Wat verkopen ze in een viskraam? Noem iets? Vis. Vis? Ja, ja. ja die is wel heel. <lacht> het niveau ligt weer hoog hoor. Um, ja, dan hebben wij op dit moment. Elf vragen. Goed, dus uh, gefeliciteerd. Ja, dank je. Je gaat er sowieso vandoor met 5, acht goed. Uh, helaas sta je niet bovenaan het weekklassement. Nee, nou ja, jammer, maar uh, wel een leuke prijs, hey, toch? In ieder geval mega bedankt voor het meespelen, Rolien. Je was een leuke kandidaat en dan wens ja. ik je nog een hele fijne avond. Ja, dank je wel. Goede alvast. Ja, hetzelfde. Fijne jaarwisseling. Dank je. 389. 1388 Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen. Vieren in een lange rij, onverwacht aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Ik wou kijken ergens in een vroegje verder. was al lang niet meer geweest en toen zo wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer. Zonder zweetjes brood was ik waarschijnlijk al Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint te tijd om weer te gaan. Met Jan en alle mannen, de dag is paraat, laat zien dat je bestaat. Houd van het leven, het leven houdt van jou, ga eruit, zegt het woord, zodat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen, Wat al twee aan op, tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waar het mijn laatste uren op de wereldbol zonder steekjes brood was ik waarschijnlijk halverlood. Als ik vanmorgen niet meteen was op de staart, naar buiten op de fiets. Al wil mijn hoofd nog even niets. Een nieuwe dag begint, is tijd om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en oude man. de dag, is paraat, laat zien dat je bestaat. Van jou, ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort Leef nu het kan, praat met Jan en alle man De dag is paraat, laat zien dat je bestaat Hou van het leven, het leven houdt van jou Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk alle dood Het is tijd om weer te gaan dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou, ga eruit. Zeg het voor, zodat iedereen het hoort. Jan Smit, leef nu het kan in de Vijfjug Party Top 1000 op 388. En Iris is: I got five on it op 387. On in, on in, on in. See I'm running Some all I got five, I got five. Player, give me some groove And I might just chill But I'm the type that likes to light another joint Like Cypress Hill I still do these spit loogies when I puff on it I got some bucks on it But it ain't enough Nevertheless, I'm hella fresh Rolling joints like a cigarette So fast it across the table like ping pong I'm gone Beating my chest like King pong. And so wrap my lips around the party And when it comes to getting another stogie Fools all kicking like Shinobi Begin with It's too many hands to be Probably let that My friend hit bed Unless you pull out The fat crispy Five dollar bill On the real Before it's history Cause fools be having Them vacuum lungs And if you let them It a free you Hella dumb, dumb, dumb I come to school With a tailor on my earlo Avoiding all the Click teasers Skeezers and weirdos I be throwing off The land like Where the bomb at Give me two bucks You take a puff And pass my bomb back Suck up the dank Like a slurpee The serious Bomb will make The nigga go delirious homies nag me to take the deck out of the bag. I got five on it. Got it. Grab your phone, let's get keys. I got five on it. Messing with that in the weed. I got five on it. It's got me stuck and I'm so bad. I got five on it. Tryna let's go half on the side. I take sacks to the banks whenever I can. I'm so, so keyed up till the joint be burning my hand Next time I roll it in a half uh, To burn slow So the ashes won't be burning in my hand, bruh Poojies get hit But they know they got a pinch and bend I roll a joint that's longer than your extension Cause I'll be damned if you get high off me for free Hell no, you better bring your own split cheek What's up, don't baby? Sit that Better pass the joint Stop hitting cause you know you got asthma Crack the 40 open, homie And guzzle it Cause I know the weed in my system is getting lonely I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel 'cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fat. But the race Straight had me. My yesterday night Got me hung off the night train You fade, out fake So let's head to the east Hit the stroll tonight, out So we can roll big hashish I wish I could fade the eight, But I'm no budget Still rolling the two-dough Cut the same old bucket Foggy windows Soggy endo I'm in the land Get this smoke With my kid. Been smoke yeah. I spray your layer down Up in the OAK, the town Homies don't play around We down, there, blaze a pound Then ease up Speed up, through the ESO Drink the VSOP up with the lemon squeeze up And everybody Up, I'm roller, the roller, that's quick to fold up, blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do, kicking me. Cause we're ibes, we need to have like a poo foo.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 Like the wind, we be wild and free. Sandro Gavaza, Without You in de 538 Party Top 1000. Morgenochtend maak je weer kans op 10.000 euro. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. De eindejaarseditie van de 538. Stemmenjacht. Eén koffer, één stem, één jackpot. Doe mee en meld je aan op 538.nl. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week een fles champagne Comte Brizement van 16,89. Nu voor 12,67. En extra goedkoop met Lidl Plus. Ribble Chips per zak van maar 99 cent. Lidl, je verdient het. 18 plus, speel bewust. Op 1 januari valt de postcode kan je van 59,7 miljoen. Speel jij al mee? Ga naar postcodeloterij.nl.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 Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Het is koud buiten. Maar de nieuwe Linda Meiden Winterspecial is het heetste dat je deze winter leest. Oranjebebes Jill Roort en Pien Sanders stappen even uit hun sportwereld... en vertellen in de sneeuw alles over hun liefdesrelatie. Iris Endhoven is openhartig over haar leven als single man, En ook Hiltje Tieleman, Hamza en Vic Clay vertellen eerlijk over hun leven en de liefde. Scoor Linda Meijde nu online of in de winkel en krijg er een te leuke jaarkalender bij. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Download nu de Linda Meiden-app voor meer juicy verhalen en exclusieve deals. Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit Tempoor-materiaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt.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 Ga snel naar odido.nl. Tot zo! Odido. 538. Hier, de 5, 3, party, never stop. Stuur 538. Party tot 1000. Met je broer en DJ Paul Elzak naar Katy Perry, die dus hot and cold. Mario 538. You change your mind like a girl. Changes is close. Duizend. 384. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten als welke elke dag Je mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Deze draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech, speech. Ik hoef geen bloemen, bloemen Ik gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it Hoor dat je deze draait op mijn is. Een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten, als op elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten, als op elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Als ik dood ga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Fuck it. Hoop dat je deze strijd op mijn begaan Zo. So. Als je nu niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. En de komende uren slaap je waarschijnlijk ook niet meer. Je broer is je pao Elsa, kind van de duivel, hoorde je in de 5 party top 1000. Oftewel, deze hele week de duizend beste partyhits om 2025 mee af te sluiten. Op weg naar het nieuwe jaar. Met nu Elvis Crespo en Suavemente. Suavemente, besame. Quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez suave, bésame, bésame suave, bésame otra vez, suave. Yo quiero sentir tus labios suave. zit op 1000 381 yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Once, just a friend now then why don't we call her? So you wanna...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 Ciao, jouw adias hoorde je in de 5 Party Top 1000 zometeen hier. Marnik Westhuis, hij neemt je de 5 uur nacht mee in. En wij gaan nog heel even verder met die 5 Party Top 1000. Morgenochtend, 7 uur dus weer. Brainpower, dansplaat hoor je zo naar Sickness, X en Superstring op 380. Op jij, pop in. Iedereen bot. Want die piet is dat dik. Brain power. Oh, op deze partje ken ik de hele nacht weer dansen. De zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je party er een Overal over. wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je Want schoenen is zilver en bonen is schoud. Leggen we vaster dan een foto zou Door en door als Joko Ono's rauw Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou? Tot je zoveel zuipers zou, een loopt uit de klauw Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus Als je rode briesers maakt, dan stroken nog saus Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd Gezichtskleurswicht, aanlopend op blauw En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw Want je enkel ligt nog ouw, overhoop met je mouw Doe maar net alsof je showt met een poos zo rauw Voel de flow nou, of sta hopeloos in de kou Dans maar, dit is nu die lekkere dansvaart Chancevaar, ook als je Chance maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar en au Op deze sportje ken ik de hele nacht Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dance floor for chance, fool, is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, rol door doordacht. Hoge Adidas of die gevlochten vandaag. Veel minder een was hip op de shit. GB, onder militant en RB swing. -B. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Dillen op Paris, of dansen op King B. Nou maar vergeet op in. Kick snare high hat vond ik het vrij vet. Eric B and tough crew tot hijack. Raw, bass, run, DMC, and guy. En ultra, Yo, tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar en oh. oh op deze platje ken ik de hele nacht dan. T.L.M. Dan gaat, als ze deze draaien, want dit is mijn dansplaats Binnen je tech and tea? of check je Dragon Ball Z Een dik in hem openbaar of zeg je het lekker niet? Over Drees slechts een tikkie en gasten doen lekker jiggy Lekkere chickies die chillen met billen, weer heftig de onderdeel van de één, als guacamole, avocado De tequila die ik wil is Don Julio, Reposado. -oh. Heb je hem niet? Oké, okay, chill, homa Doe niet zo slow ja, ik neem corona En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt Want ik blijf langer hangen dan de wallen van Wim Kok. Dans maar, dit is de die lekkere Dans maar ook als ik zeker helemaal geen kans maar, kans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere het dansmaar, maar en ah. deze kwartje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere het dansmaar, maar. Ook zeker helemaal geen kans maar, maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. dansmaar, maar en ah. Oh. deze kwartje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar. Dit is nu die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 als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow!